7 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Alle treinvervoerders op het Nederlandse spoor... moeten hetzelfde tarief rekenen voor treinreizen. Daarvoor pleit de NS. De directeur Consumentenmarkt zegt dat de NS af wil... van de onderlinge prijsverschillen tussen de vijf Nederlandse treinvervoerders... Reizigers die met een OV-chipkaart reizen en op hun traject wisselen van aanbieder moeten daarvoor nu uitchecken bij de ene en inchecken bij de andere. En op het nieuwe traject betaalt iemand een nieuw tarief. Dat moet anders, vindt de NS. Bijna vier jaar na de verwoestende aardbeving in de Italiaanse stad L'Aquila zijn vier werknemers van een bouwbedrijf veroordeeld voor dood door schuld. Volgens de rechtbank zijn ze verantwoordelijk voor de dood van acht studenten. Die kwamen bij de aardbeving in april 2009 om het leven toen hun huis instortte. De rechtbank wijt dat aan een slecht uitgevoerde renovatie, negen jaar eerder. Drie bouwvakkers moeten vier jaar de gevangenis in, de vierde kreeg 2,5 jaar cel. Vorig jaar werden al zeven aardbevingsexperts veroordeeld tot zes jaar celstraf. Ze hadden volgens de rechtbank voor de natuurramp moeten waarschuwen. Bij de aardbeving kwamen zeker 300 mensen om. Afghaanse veiligheidstroepen mogen de bondgenoten van de NAVO binnenkort niet meer vragen om luchtaanvallen uit te voeren boven bewoonde gebieden. President Karzai verbiedt de hulpverzoeken omdat de luchtaanvallen volgens hem te veel burgerlevens kosten. Directe aanleiding is een NAVO-luchtaanval van afgelopen week op doelen van terroristen. Daarbij kwamen vier Taliban-strijders om, maar ook tien burgers. Later bleek dat de luchtaanval was uitgevoerd op verzoek van Afghaanse troepen. President Karzai zegt dat hij uitkijkt naar het moment waarop de veiligheid Operaties in het land volledig kunnen worden geleid door de Afghanen. De planning is dat eind volgend jaar alle NAVO-troepen weg zijn uit Afghanistan. Bij een brand in het Limburgse dorp Eichelshoven hebben drie huizen zoveel schade opgelopen dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen. Eén bewoner is met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Twee katten zijn omgekomen. Het vuur brak rond drie uur uit in de keuken van een rijtjeshuis. Ook twee aangrenzende panden liepen flinke rook- en waterschade op. De huizen zijn voorlopig onbewoonbaar, zegt de brandweer.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 Cyprus gaat vandaag naar de stembus voor een nieuwe president. Het belangrijkste verkiezingsthema is de diepe economische crisis waarin het land verkeert. Cyprus onderhandelt met de Europese Unie en het IMF over een steunplan... maar de betrokken partijen kunnen het nog niet eens worden over de voorwaarden. De communistische president Christofias treedt af. En van de drie mogelijke opvolgers is de liberaal-rechtse en pro-Europese Anastasiadis de favoriet. In de laatste opiniepeilingen staat hij op 40 van de stemmen. Als niemand vandaag meer dan 50 procent haalt, is er volgende week zondag een tweede ronde op Cyprus. Over een week wordt een vredesakkoord voor oost congo getekend. Dat hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt. Het akkoord moet een eind maken aan twintig jaar oorlog... tussen onder meer het regeringsleger... en verschillende rebellengroeperingen in oost congo Het vredesakkoord zou vorige maand al worden getekend... maar de Afrikaanse leiders konden het toen over bepaalde punten niet eens worden. Bij de ondertekening van het akkoord zijn onder andere... VN-chef Ban Ki-moon en Afrikaanse regeringsleiders.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 Scholten en gasten hebben elkaar ontmoet bij het gezelschap Comedy Train... en staan sinds vorig jaar samen op de planken. Ze versloegen in Leiden twee andere finalisten... Kiki Schippers en Jan Beuving. Het was de 35e editie van het Leids Cabaret Festival. En dit festival geldt als een van de belangrijkste podia... voor aanstormend en jong cabarettalent. Cabaretiers als Najib Amali, Wim Helse en Lebbes en Jansen... begonnen er hun carrière. In de eredivisie heeft koploper PSV gisteravond gewonnen van FC Utrecht. In Eindhoven werd het 2-1. FC Twente wist voor de vijfde achter een volgende keer niet te winnen... en kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen Willem II. Ook NAC, Breda, Heracles eindigde in 1-1. Roda JC en AZ speelden ook gelijk. In Limburg werd het 2-2. Het weer, vanochtend vrijwel overal bewolkt, lokaal komt nevel of mist voor. Vanmiddag vanuit het zuiden opklaringen, blijft overal droog en het wordt 4 tot 6 graden. De dagen daarna nog veelal grijs, daarna is er vaker zon. En ook wordt het kouder met vorst in de nacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 EO. Dit is De Zondag, met Kifa Alouche. Een hele goede morgen. Fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag op deze 17e februari. Mijn gast van vanmorgen heeft een verrassende kijk op ouderen. De meeste mensen die zien op tegen fysieke problemen... en het minder vitaal worden als je ouder wordt. Om nog maar te zwijgen van dementie, dat is voor iedereen een schrikbeeld. Mijn gast ziet dat anders. Volgens hem biedt het proces van aftakeling juist een prachtige kans. Een spirituele kans. En als je die kans grijpt, dan kan de kwaliteit van leven toenemen in plaats van afnemen. Dat schrijft hij in het boekje Meer Geluk dan Grijsheid. Jean-Jacques Suurmond is columnist voor Dagblad Trouw... geestelijk verzorger in een verpleeghuis, predikant en schrijver. En tot acht uur mijn gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, deze week uh, kondigde de paus aan dat hij gaat aftreden. omdat hij niet meer de kracht heeft om zijn ambt te vervullen. Wat vind je van die beslissing? Een hele wijze beslissing, lijkt mij. Je, je kunt hem ook aan hem merken, hè, zoals hij loopt en praat. Die man die heeft. Uh, dat, het vlammetje wat in hem brandt, dat wordt steeds zwakker. Hij wordt echt oud. Ja. En opmerkelijk is natuurlijk dat zijn voorganger, paus Johannes Paulus II. Uh, die, die, die deed dat heel anders. Want die is doorgegaan tot het uh, bittere einde, zullen we maar zeggen. Ja, totaal andere persoonlijkheid. Een, uh, echt een heroïsche persoonlijkheid, hè. heldhaftig. In het harnas sterven. Helden sterven niet in bed, als het goed is. Uh, Benedictus is heel anders. Hij, uh, ja, dat noem ik dan ook wijsheid. Hij kan op tijd loslaten, heel ongebruikelijk eigenlijk... voor een paus om, om vrijwillig af te treden... Uh, ik denk, uh, ja, daar zit toch de wijsheid in van het op een gegeven moment ook overgeven. Want hij is, hij is te oud geworden om zijn werk nog goed te kunnen doen. En daarin zie ik hem wel als een voorbeeld voor veel ouderen. Uh, uh, uh, toch noemt u uh, uh, Johannes Paulus II heroïs. Dus dat ja. zou impliceren dat, dat u dat ook wel mooi vindt. Ja, maar dat heeft ook iets. Hè? Kijk, ik ben niet kenner hoor. <lacht> nee, kijk, <coughs> hij is een heel andere persoonlijkheid. Uh, wat ik al zei, uh, Johannes uh, Paulus II, dat ook een theaterman... Uh, een, een man met gevoel voor drama, daarom kwam hij ook goed over in de media, hè? veel beter... Dan Benedictus bijvoorbeeld. Maar hij heeft ook theaterstukken geschreven. toen hij jong was in Polen. En uh, nee, hij. hij uh, ja, en dat heroïsche, dat heldhaftige. Dat, dat straalde hij aan alle kanten uit. Ja. En dat is ook iets wat mensen erg aanspreekt. En, en wat, uh, waar opteert u zelf voor? Sterven in het harnas, heroïs? of wijsheid, terugtreden wanneer je aan jezelf merkt: ik, uh, ik kan niet alle verantwoordelijkheden meer aan. Ja, nou, ik hoop dat ik de wijsheid heb om op tijd dingen los te laten. Als het zover is. Dat wel, ja. En aan de andere kant, ik moet bekennen, ja, dat heroïsche kan toch ook wel iets hebben, hè? We praten straks uh, uh, over de mooie kansen die de aftakeling volgens jou biedt. Maar eerst, MUZIEK. to see See Dat was Brooke Fraser met het prachtige hymn. U luistert naar Dit is de Zondag hier op Radio 1. Mijn gast van vanmorgen is Jean-Jacques Suurmond. Hij is geestelijk verzorger in een verzorgingshuis in Haarlem... en bekend van zijn columns in Dagblad Trouw. En nu heeft hij een boekje geschreven waarin hij stelt... dat de gebreken van de ouderdom een mooie spirituele kans met zich meebrengen. Dat boekje heet Meer Geluk dan Grijsheid. Nogmaals welkom, Jean-Jacques. Uh, ik zei al, je werkt in een verpleeghuis. Uh, maak je daar veel mee dat ouderen worstelen met, dat, met, met die ouderdom? Jawel, ja, elke dag dat ik daar werk. Uh, uh, dat is ook de reden waarom ik uh, daarover na ging denken. en het, in het boekje uiteindelijk geschreven heb. Uh, namelijk dat het mij opviel hoe verschillend mensen oud worden. De een uh, met uh, een, een, een glimlach en met uh, belangstelling en een twinkel in hun ogen. En de ander uh, zien alleen maar wat ze niet meer kunnen. Uh, uh, ja, die, die, die worden moeilijk oud. Hè? Tobben, piekeren... Uh, uh, zijn soms kritisch naar anderen steeds. Zitten niet lekker in hun vel. Nee, je hebt, dat beeld herken ik. De, de ja. milde, wijze ouderen. en ja. de wat bittere, zure. Ja, exact. Ja. En, en, en wat is daar dan? hoe komt het en dat de een, uh, uh, het ene wordt en de ander het andere? Ja, nou daar heb ik dus over nagedacht. Nou, Van, uh, vertel hoe wel. zit dat? Kijk, uh, er spelen natuurlijk allerlei factoren mee. Hè? En dat, om te beginnen. Maar aan de andere kant denk ik dat die niet doorslaggevend zijn. Want stel iemand die een moeilijke achtergrond heeft. Daarvan zeggen mensen, ja geen wonder dat hij op moeilijk oud wordt. Maar ik zie dus dat mensen... die het altijd voor de wind is gegaan... een prima opvoeding hebben gehad... een goed huwelijk... leuke kinderen en kleinkinderen... dat die soms nog veel meer moeite kunnen hebben... met ouder worden. Okay. Omdat ze zo gewend zijn... dat ze dat alles was... naar hun hand kunnen zetten. Dat alles meezit, Dat ze het leven naar hun eigen wil kunnen plooien. En dat kan dan niet meer. Als je oud wordt, dan kun je steeds minder. En... Dat zijn ze niet gewend. Nee. Dus een, een, een, een fijne, goede achtergrond... helpt op zichzelf niet om goed oud te worden, wijs oh, oud te worden. Een, een, een mooi leven is geen garantie voor uh, een mooie oude dag. Nee. Nee. nee. Um, hm. Dat is interessant om te horen, maar ja. weten we dan al hoe het komt... dat de ene uh, zuur en de andere zoet is? Ja, ik denk dat het toch uh, uh, dat essentie met overgave te maken heeft. Okay. Uh, de ouderdom, daar nemen de gebreken inderdaad toe. Hè? In eerdere levensfase heb je altijd nog het idee en, en de mogelijkheid... om weer na een ziekte bijvoorbeeld, of als je iets gebroken hebt... Of iets ging niet goed, dat je de draad weer op kan pikken. Hè? Dat je genezen wordt, bijvoorbeeld. Of dat je, ja, dat je je leven weer verder kunt leiden, zoals het was, min of meer. Dat kan niet meer als je echt oud wordt. <coughs> Want <coughs> dan wordt alles alleen maar minder. Dan. dan heelt de tijd geen wonden, maar maakt ze alleen maar groter. Naarmate de maanden verstrijken, eh, kun je minder goed zien... minder goed horen, minder goed lopen... Uh, uh, dat heeft iets onverbiddelijks wat eigen is aan deze levensfase. Mm. En die onverbiddelijkheid vraagt om overgave. En als, dat, en als we daar niet toe komen, ja, dan kwellen we onszelf, denk ik. Dan kijken we alleen maar naar, ho, ik kan dit niet meer, ik kan dat niet meer. Wat heeft het nog voor zin? En heeft u voorbeelden van waar ouderen in dat verpleeghuis bijvoorbeeld zo al mee worstelen? Gaat het dan alleen over de fysieke dingen? De fysieke dingen, maar ook uh, cognitief. Hè, uh, dementie bijvoorbeeld. Uh, in, in het verpleeghuis waar ik werk is ook een gesloten afdeling voor dementerende. Uh, ja. Ze kunnen ook lijden naast hun eigen ouderdomsgebreken aan. Uh, wat er uh, moeilijk is in de familie. Want hoe langer je leeft, ja, hoe meer er kan gebeuren met je mm -hmm, kinderen. Mm -hmm. Die kans wordt groter. Die kunnen vroegtijdig verongelukken of overlijden aan de ziekte. En dat heb je dan ook te dragen. Dat stapelt zich op. Hè? Dus het, uh, ik ben wel onder de indruk van um, de opgave die de ouderdom kan zijn. Dat had ik niet zo beseft voordat ik in een verpleeghuis kwam te werken. Ja. Wat mooi gezegd. Onder de indruk van de opgave van. Die de ouderdom kan zijn de voor een mens. Ja. ja. En ja. wat daaraan maakt u onder de indruk? Ja, nou wat je te dragen hebt. En uh, uh, dat je. Uh, het, het, het is heel wat wat er op je af kan komen als ouder worden. Je wordt ook kwetsbaarder natuurlijk. En daar speelt ook nog die, het hele klimaat in onze. Maatschappij op dit moment mee van. Je bent ja, oud en als oudere. stel je niet meer veel voor. En je, eigenlijk ben je een lastige. Met de kost geld en dergelijke dingen. Uh, ja. Dat is heel wat. Dat om om op je om bord te uh, krijgen ja, hoor. Ja, ja, ja. En dan ben je zelf nog, uh, nog veel kwetsbaarder en minder weerbaar geworden. Je hebt minder energie om dat allemaal te handelen. Nou, ik geef het je te doen. Zijn we er eigenlijk op voorbereid? Zijn we voorbereid? op uh, dat ouder worden, die aftakeling? Ik denk het niet. Nee hoor. <coughs> Zelfs een uh, speciale ouderenomroep als, als Max bijvoorbeeld... nou, dan zie je alleen maar vrolijk uh, ouderen over het scherm huppelen. Want dat is ook de boodschap. De boodschap is, ja. ouder worden betekent... He, nog zo lang mogelijk vitaal blijven. Zo, nog zoveel mogelijk onderdeel van de ah, samenleving. Schijt toch uit, zeg. Schijt toch uit. Wel nee, helemaal niet. Nee? Nee, wel nee. Ik bedoel, ik ben zelf nu 60 geweest. Ik merk het al, dat het minder wordt. Dat wat Me minder wordt? Minder energie, mijn oren, mijn ogen. Het, het, gaat, het gaat allemaal een beetje achteruit. Hè. Dat, nee, dat is grote onzin. Die, en dan uh, probeert u niet... <laughs> nu die ogen en die oren achteruit gaan... toch nog zo vitaal mogelijk in de samenleving te staan... en zo actief mogelijk te zijn? Ik kijk wel uit, zeg. Lijkt me veel te veel werk. Ja, serieus. Maar dat is toch het beeld wat we met elkaar in stand ja. houden. Dat je zo lang mogelijk ja. zoveel mogelijk controle moet hebben. Ja, en, en, en dat je dat je zo lang mogelijk in een jongere levensfase blijft hangen. En ik denk, dat is ook een recept voor zelfkwelling. Want dan loop je toch steeds weer tegenaan... dat je dingen niet meer kunt, omdat je ouder wordt. Dus je, je, je krijgt teleurstelling op teleurstelling... omdat je in je hoofd hebt... oh, ik, uh, ik moet dit nog kunnen, ik moet dat nog kunnen... net als de vijftigers uh, om mij heen. Maar je bent geen vijftig meer, je bent zestig of zeventig. Dus uh, ik denk, de ouderdom is een uitnodiging om in de werkelijkheid te landen. Uit die gekke waanideeën waar we mee gebrainwashed zijn... in onze maatschappij, waar je moet jong zijn en energiek en presteren. Nee, nee. Oké, okay. ouder worden. Um, um, dat is uh, dus ook opgeven dat je de controle over je, liefde, uh, over je leven hebt. Ja, je moet wel, want je kan steeds minder... en je wordt steeds afhankelijker van hulp... En uh, dat is een uitnodiging, denk ik, om meer spiritueel te gaan leven. En dan kan het feit dat de uiterlijke mens vervalt, om het even bijbels te zeggen... kan een vernieuwing van je innerlijke ruimte worden. En uh, ik heb het mensen horen zeggen, hoor. van, Ja, het is wel moeilijk, deze fase van mijn leven. Maar ik heb er veel van geleerd en mijn kinderen profiteren daar ook van. En, en wat betekent dat laatste? Nou, Waarom dat ze profiteren? profiteren van de wijsheid die ik daarmee opgedaan heb. Van wat ik geleerd heb. Van de ouderdom en de dingen die ik niet kan veranderen. Uh, en dan heeft ze het dan vooral over loslaten. Hè? De regie over sommige aspecten van je leven over kunnen geven. En uh, uh, over sommige aspecten van je leven heb je regie en moet je loslaten. Wat ja. gaat het dan? Ja, Concreden. nou je moet bijvoorbeeld, uh, uh, je, s ochtends moet je geholpen worden om gedoucht te worden. En dan moet je op een belletje drukken en dan wacht je tot de verzorging komt. En dat moet je dus uit handen geven. Ik heb, ik heb een leuk voorbeeld uit mijn eigen familiekring. Iemand die uh, ver in de tachtig is, die moest voor het eerst thuiszorg. Daar zag hij al zo'n berg tegenop. En tegen wat zag hij dan T precies op? Door een vreemde gewassen worden. Ja. Verschrikkelijk vond ja, hij dat. Ja, ja, ja. <laughs> Ik vond dat verschrikkelijk. Nee, nooit van mijn leven. En wij die thuiszorg bestellen. Kwam aan de deur. Die liet hij de eerste keren niet binnen. Hij hoefde geen thuiszorg. Nou, uiteindelijk, na veel en wegen. Na, na een kleine week. Liet hij eindelijk de vrouw van de thuiszorg binnen. En hij vond het geweldig. Geweldig dat hij weer helemaal opgefrist was, gedoucht, door haar en dat ze het zo geweldig goed deed. Hij genoot. Nou, dat bedoel ik. Toen hij eenmaal de regie uit handen had gegeven, want hij moest wel op de deur. Toen was het prima. Toen uh, hij is er happy mee. Ja, hij moppert nog wel af en toe, maar dat is ook een beetje zijn persoonlijkheid. Maar uh, ja, dat vond ik nou zo'n typische bevestiging... van wat ik probeer te zeggen in mijn boekje. Uh, ja, op een gegeven moment... en het is beter eigenlijk dat je dat op jongere leeftijd leert... maar als je ouder wordt, moet je wel. Dan is het geheim van geluk toch... dat we dingen uit handen kunnen geven op zijn tijd. Um, u beschrijft net een, uh, een, een man bij wie dat uiteindelijk um, uh, lukt... als het gaat om de thuiszorg... Um, ik kan me voorstellen dat het niet altijd lukt. Dat er mensen zijn die, die blijven strijden tegen dat loslaten. Ja, nou... Heeft u daar ook voorbeelden uh, Wat, wat, wat uh, dat familielid, wat ik noemde, ook had, hè... Uh, dat had hij de hele tijd, hoor. Het heeft uh, alles bij elkaar uh, een hele tijd geduurd... voordat hij dat los kon laten... Uh, ja, dat zie ik ook natuurlijk in het verpleeghuis waar ik werk. Hè. Dat, uh, dan krijg je dat mensen tegen die drempel op blijven hikken. Van het los te laten. En als ze nooit gedwongen dan is geholpen moeten worden... dan is uh, het alleen maar bevestiging van wat ze niet meer kunnen. Van, uh, ja, wat stel ik nou nog voor? Uh, ik ben een loser, kijk eens. Ik moet zelfs geholpen worden met mijn broek aantrekken. Maar dat is toch ook moeilijk? Het is toch ook moeilijk om dat los te laten? Om los te laten dat je... Dat, ik bedoel, regie klinkt als heel groot... maar het gaat ook om de eenvoudige dingen... dat ik zelf mijn veters kan strikken... dat ik zelf mijn broek aan kan doen. kan ook niet altijd meer, hè? Nee. nee. En als dat, dat, dat is toch pijnlijk dat dat niet meer kan? Ik zie ouderen die daar heel happy zijn als dat voor hen gedaan wordt. En die kunnen daarvan genieten. Ja. En hij keek mij oorlijk oh, aan. Ja, maar dat is de sleutel. De sleutel is van hoe sta ik er zelf in. Ja. Dat is niet gek, hè? dat kennen wij uit veel eerdere ervaring ook. Hè? Je, bijvoorbeeld, je gaat de ene keer naar, naar een feestje... en je, je vindt er helemaal niks aan. En de andere keer ga je naar hetzelfde soort feestje en je geniet. Dus het heeft erg te maken met hoe we er zelf in staan. Een kerkdienst. Soms kom je van een kerkdienst thuis. Nou, ik, heb, ik had er helemaal niks aan. Ik kon, ik, ik kon niet meegaan met de kerkdienst. En de andere keer ben je volop geïnspireerd en bezield... Dat heeft veel mee te maken hoe we er zelf in staan. En wat is daarin de sleutel dan om dat, om dat goed te laten zijn? Ja, toch, overgave. Over, overgave is het geheim van genieten. Hè? Kijk, als een oudere bijvoorbeeld geniet van zijn kleinkind, of van een film, of van een goed gesprek, uh, dan, dan is hij niet met zichzelf bezig en wat hij allemaal niet meer kan genieten, dat is een heel mooi woord... ook in de, de, de Nederlandse mystieke traditie. Uh, dan genieten, daarin word ik geniet. Ik word niet, ik vergeet mijzelf. Ik ja, vergeet maar... de tijd, zeggen we ja. dan de afgelopen. Is er al een uur voorbij? Ik heb zo genoten. Ja, we vergaten niet alleen de tijd, hè? we vergaten onszelf. En dan komt God dichterbij. En dat is de spirituele kans waarover u spreekt? Dan komt zegt. God dichterbij en dan is alles goed. Um, hoe gaat een geestelijk verzorger in zo'n verpleeghuis... waar veel van die ouderen worstelen met dat ouder worden... hoe gaat hij om met mensen die zijn um, uh, opgevoed, zullen we maar zeggen... door een samenleving die zegt, je moet controle behouden. Hoe, hoe gaat ja, u daar? Hoe gaat u te werk? Ja, ja, ja, ja, ja, dat is die. Uh, een, een, Eenzijdige waanidee van onze cultuur. We zijn allemaal gebrainwashed van we moeten controle houden. Ook de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, legt een onrealistisch groot accent op de autonomie en op de eigen regie van ouderen. wat ze vaak helemaal niet meer aankunnen. Nou, ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig wonen ja. voor zichzelf zorgen. Ja. Ja, dat lees ik en als je daarover hoort, dan is dat een goed ding, dat vinden we met z'n allen heel fijn. En ik denk dat we hier missen, nu we het hierover hebben, dat we ouderen eigenlijk buiten de samenleving gesloten hebben. Een verpleeghuis, een verzorgingshuis is eigenlijk een heel kunstmatige omgeving. En Je ziet er nauwelijks kinderen dat is, niet, dat is, dat is uh, niet reëel. Het is een nee. kunstmatig gebeuren. Ze zijn buitengesloten. Zodat we ook niet meer van ze kunnen leren. In andere culturen, die wij primitief noemen. Hè, met onze typische Westerse arrogantie. Uh, daar zijn ouderen symbolen van wijsheid. Waarom? Omdat ze in een lang leven hebben geleerd. en zeker in hun levensfase nu. waar, waar ze in het einde staan eigenlijk. Hè, uh, dat, dat je niet alles naar je hand kunt zetten. Dat het leven een groot ontzagwekkend mysterie is. Wat, waarvoor we het hoofd te buigen hebben op een gegeven moment. Los moeten laten. Dat kunnen we van ouderen leren. Maar dat kan niet als we die isoleren en buiten de samenleving zetten. Maar u moet wel met die ouderen die we hebben geïsoleerd... en buiten de samenleving hebben gezet in een verpleeghuis... daar bent u mee aan het werk. Hoe, hoe begeleidt u hen... Zij die, die, die nog steeds geloven in, uh, in regie, hoe begeleidt u hen daarvan af? Nou, dan morrel ik graag aan. Hè? Ja. Dan ik graag aan en hoe morrelt hè? u dan? Ja. <laughs> nou, ik, uh, door ze naar de werkelijkheid te brengen. Het, uh, ja, ook hier geldt. De waarheid maakt vrij. Uh, ik, ik moet nu aan een man denken die ik laatst sprak. Hè. Die, uh, die, die, die, die gaf af op een... Uh, op, hij zit in de verzorgingsafdeling. Dat is dan relatief de beste afdeling nog. Waar de, de, de mensen zijn nog het best daar. Uh, maar die zou nooit naar de verpleegafdeling willen. Dan, dan zit je voor zijn uh, geesten zo gelijk uh, oude vrouwtjes schuifelen. En, uh, maar toen zei ik, maar je schuifelt zelf ook. En dat is ook zo. En dat zegt hij gewoon. Dat zeg ik gewoon. En dan moest hij lachen. Ja, dat is ook zo, zei hij. Zie dus je, dus ik probeer ze uit, uit, uit die ideeën in hun hoofd naar de werkelijkheid te brengen. En dat, dat helpt hen om eh, zich te verzoenen. Maar het klinkt ook hard. Ja, dat... nou, het is de werkelijkheid. De werkelijkheid is de werkelijkheid. Hoezo eh, eh, eh, oh, hard? Omdat u misschien dingen zegt die mensen niet willen horen? Oh ja, jammer. Dan moeten ze mij niet binnenlaten. <laughs> ik neem ook graag magere hein mee, bijvoorbeeld. Die, die, die, die, die bezoekt het verpleeghuis ook vaak. Hè? Uh, uh, hoe, hoe neemt u magere hein mee dan? <laughs> nou, dan, uh, om mensen te bepalen bij de werkelijkheid van de, de eindigheid van hun bestaan. Hè? Uh, ik denk dat, dat de dood allemaal vermijden en verdoezelen. En, en eromheen omheen leven... dat is ook een recept voor zelfkwelling. Want voor je het weet... wordt de angst voor de dood alleen maar groter. En dan ga je dus om... neemt u hem gewoon mee in een gesprek... en begint u ineens over de dood? Dan, dan zeg ik bijvoorbeeld... weet u dat die of die is overleden op de gang? Ja, ja, dat weet ik wel. En uh, wat kunnen we daaraan doen? Vraag ik dan. Ja, daar kunnen we toch niks aan doen? Die is dood. Nou, precies, bingo. Dat is de werkelijkheid. En... Uh, zo, zo probeer ik altijd te morrelen aan al die, die, die, die vermijdingstactieken, waardoor, uh, waardoor mensen de werkelijkheid niet onder ogen zien en zichzelf kwellen. Ja, u schrijft ook ergens: sommige mensen beginnen pas in de nabijheid van hun dood echt te leven. Ja, en dat is waar. Hè? Ja. Dus dan ja, bent u ja. over mager heim begonnen? Ja, dat is waar. Nou, een van de dingen die kan gebeuren is dat mensen een ineens veel beter gaan zien wat ze nog wel hebben. Dat, er, dat de zon schijnt, dat het licht in een kamer valt... dat de verzorging aardig is en een kopje koffie brengt op tijd. Ze worden veel blijer met wat er nog wel is... door zich te realiseren, ja, dit kan elk moment afgelopen zijn... De, de, de, de, in de christelijke traditie is Magere Heijn ook een belangrijke spirituele leermeester. Hè? Om die reden. Om die reden. Ik praat vanmorgen met mm. trouwcolumnist en geestelijk verzorger Jean-Jacques Jean Suurmond. En daar ga ik straks mee door. Maar inmiddels is het half acht geweest. Tijd voor het nieuws gelezen door Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De NS vindt dat alle treinvervoerders op het Nederlandse spoor... hetzelfde tarief moeten gaan rekenen. Reizigers die met de OV-chipkaart reizen en wisselen van aanbieder... betalen op het nieuwe traject een nieuw tarief. En de NS wil daar nu vanaf. Opnieuw moeten enkele Italianen de gevangenis in... als gevolg van de aardbeving in Laquila. Drie bouwvakkers en een opziener hebben tot vier jaar cel gekregen. Ze hebben een studentenhuis slecht gerenoveerd... waardoor in april 2009 acht studenten omkwamen. Eerder werden al aardbevingsexperts veroordeeld omdat ze het niet hadden gewaarschuwd voor de verwoestende beving. Afghaanse troepen mogen de NAVO niet meer om luchtsteun vragen boven bewoond gebied. Bij de luchtaanval op de Taliban komen te veel burgers om, vindt president Karzai. Afgelopen week nog tien, terwijl er vier Taliban-strijders werden gedood. En het Leids Cabaret Festival is gewonnen door de Partizanen. Het duo bestaande uit Marijn Scholten en Thomas Gast... won de jury en de publieksprijs. Ze versloegen Kiki Schippers en Jan Beuving. Het was de 35e editie van het Leids Cabaret Festival. En tot zover het nieuws van dit moment. Van 7 tot 8 uur. Dit is De Zondag. Op Radio 1. Als u net inschakelt, een hele goede morgen. En fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Tot 8 uur praat ik met Jean-Jacques Suurmond. Hij heeft een boekje geschreven over ouderdom. Meer geluk dan grijsheid, heet dat. Voor bijna iedereen komt die ouderdom met gebreken. Maar Jean-Jacques Suurmond ziet deze levensfase juist als een kans... om kwaliteit van leven te laten groeien. En zo zei hij net voor het nieuws... met name als je de nabijheid van de dood niet schuwt... dan um, groeit die kwaliteit van leven. Uh, Jean-Jacques... Um, de nabijheid van de dood, daar hadden we het net over. Een aantal jaren geleden kreeg je zelf uh, kanker. Ja. Schreef daar uh, uh, een boek over, God en Heer K. Ja. Uh, mm. Heb je door die ervaring het inzicht opgedaan... dat fysieke problemen nieuwe kansen bieden? Is, het, is dat besef toen gegroeid bij je? Ja, nou, het, het, uh, toen heb ik het zelf intens ervaren dat het zo kan gaan. Een beetje tot mijn eigen verrassing... Uh. Ik, was nog nooit, ik had nog nooit in het ziekenhuis gelegen, nooit erg ziek geweest. Ik, ik was in mijn vorige standplaats als predikant van, van acht predikanten... de enige die nog nooit met ziekteverlof had moeten gaan aan een tijd. Dus het, het was een totaal nieuwe wereld voor me. Um, en toen kreeg ik die diagnose darmkanker... waarbij de chirurg op een gegeven moment ook zei... ja, ik kan pas zien als je op de operatietafel ligt... Um, of ik nog iets aan je, aan je kan doen. En anders naai ik je dicht en dan kun je naar huis. En wat gebeurde er op dat moment toen je dat hoorde? Ja. Ho um, toen kwam er een rust, vreemde rust, in mij. Echt waar? Ja. Geen ik, schok? Ik heb ook heel goed geslapen die nacht. Ja. Um, nou, een schok. Meer iets van, van, oh, het is kennelijk zover... En, uh, op dat moment... Uh, ja, ik had er natuurlijk totaal geen greep op. Hè? Uh, dat hoor je wel vaak voor mensen die, die een onverbiddelijke diagnose krijgen. Bij mij was dat gelukkig nog niet onverbiddelijk, maar die kans was er. Uh, dat ze dan ook een vreemde rust krijgen. Van, uh, mensen zeggen dan een heel eenvoud, ja, ik kan er toch niks aan doen verder. En dan krijgen ze een soort rust, een soort... Vrede. En bij mij was dat ook zo. En uh, ja, ik ben ook een religieus mens, en daarin ervoer ik God ook uh, heel dichtbij. Uh, hoe dan? Ja, uh, van, uh, op de manier van dat ten diepste alles goed is, of ik nu zou blijven leven of zou moeten sterven, dat het ten diepste eigenlijk niets meer uitmaakte. Het zou hoe dan ook goed zijn. Ja, onverklaarbaar. Onverklaarbare goedheid, heb ik het ook genoemd. Onverklaarbare godheid, zou je ook kunnen zeggen. Uh, die, uh, dat was er gewoon. Daar had ik niet op gerekend. En geen, geen worsteling, geen, um, geen hier moet ik tegen vechten, geen waarom ik, waarom nu... Waarom moet nee, mij dit overkomen? Nee. Ja, dat, dat verraste mij ook een beetje. Ja, ik weet het ook niet. Het, het, uh, ik heb daar. Uh, ik schreef toen al columns. En ja, ik schrijf in die columns uh, over de dingen die mij op dat moment bezighouden. Dus het was nu mijn kanker, die ziekte. Uh, ik kreeg heel veel reacties daarop. Toen ontdekte ik ook dat veel mensen met kanker te maken hebben. Uh, maar veel mensen reageerden van, nou oh, sterkte met die worsteling... en wat ben je toch dapper aan het strijden en zo. En ik dacht, hoezo strijd? Hoezo strijd worsteling? Nee, nee. U noemde het wel een kloteziekte. Ja, op een gegeven moment... Uh, uh, soms moet je vervelende behandelingen ondergaan... en uh, uh, dan, heb je, dan had, ik, uh, had ik er echt genoeg van op een gegeven moment. Maar ja, het moet dat wel. Het is niet leuk... Is niet leuk, maar het gaat niet om leuk of niet leuk. Het uh, ten diepste voelde het toch. Nou ja, dit is goed, uh, maar vraag me niet hoe of waarom, want dat weet ik niet. Dat weet... Het is een, een soort goedheid die los stond van wat mij ook zou kunnen overkomen. U, uh, u ervaarde God in deze periode, zegt u? Wat heeft u over hem geleerd? Uh, dat als puntje bij Paaltje komt bijvoorbeeld. Dat, uh, uh, kijk, wij, wij denken vaak... <coughs> die streep tussen uh, ons bestaan, ons leven en de dood... dat is een hele dikke streep. Ja, lijkt mij wel. En ik heb ontdekt dat dat erg meevalt. Die streep is helemaal niet zo dik. Uh, uh, op een gegeven moment maakt het niet meer zoveel uit... of ik zou blijven leven of dood zou gaan. Het zou allebei... Goed zijn en blijven. Dus eh, toen dacht ik, oh, zou dat misschien de Bijbel bedoelen... door te zeggen dat God eeuwig is. God heeft geen last van de dood. Hè? Dus nee. in, in zoverre God mij nabij is... en ik denk hij is nabij elk mens... Eh, in die zin is die streep ook niet meer zo van belang. Want de eeuwigheid is nabij. Dat gezegd hebbende leef je wel in een, uh, in een, uh, in een wereld... Uh, met familie, met mensen om je heen. Ik kan me voorstellen dat je op dat moment ook, als je ziek wordt... en die dood is nabij, uh, uh, ja, toch denkt... Ach, die, die mensen hebben verdriet, ik laat mensen achter. Mm. Ik, uh, ik, heb nog, ik, ik wil nog wat <laughs> doen in het leven, ik heb nog wat te bieden. Nee. Dat moet ik allemaal loslaten. Uh, mm. Dus hoe mooi dat verhaal over de eeuwigheid ook klinkt... ik denk dat ik toch zou... Uh, ja. dat, ik, dat ik toch nog met, met van die klauwen zou vasthouden en zou proberen vast te houden ja, aan het ja, leven. Ja, ja. ja, nou, het is geen verhaal. Het, uh, ik ontdekte het tot mijn eigen verbazing. Uh, en ik noem me dan God en de eeuwigheid, want ik ben ook nog theoloog. Dus ik wil graag woorden geven aan, aan mijn ervaringen. Uh, maar wat je zegt is waar. Dat was het moeilijkste. Doodgaan. Eventueel niet. Wel afscheid nemen. Afscheid nemen. Ik zag wat het mijn kinderen deed. Mijn dochters, mijn vrouw en mijn vrienden. Uh, ja, da, da, dat, dat was het moeilijkste, inderdaad. En, en het was ook tegelijk heel kostbaar. Want op zo'n moment trekt alles samen. De, uh, Degenen die het meest nabij zijn, die, die, die zeggen alles af. Die komen, die staan rond je bed. En, uh, het was ook een heel bijzondere, intense tijd in die zin. Dat... Ook weer, eigenlijk zoals u geschreven heeft... in de nabijheid van de dood ontstaat pas echt het leven. Ja. Want ja. Da dat is dus ook wat u beschrijft. Iedereen ja, trekt naar je toe. Ja. De relatie wordt intentie je leeft als nooit nou, tevoren. Om uh, dat uh, door te trekken naar, de, uh, naar ouderen... Uh, dit maak ik toch regelmatig mee. Bij stervensproces, als een oudere uh, sterft... En uh, er komt een familie erbij en, en vrienden. En het, het is niet zelden dat ik achteraf hoor van die familie... nou, dit was wel een heel bijzondere tijd, hoor. Heel bijzonder. Hoe ervoer u dat bij uzelf? Maar het uzelf? Kan, kan ook wel eens anders uitpakken. Mm -hmm. Dat conflicten die nooit opgelost zijn geweest in de familie... juist dan scherp naar voren komen. Ja. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Uh, maar in het algemeen... Uh, va vaak hoor ik ook dus inderdaad... van wat, wat een, een intense goede tijd is dat eigenlijk geweest. Oh, maar in, in die periode dat u met die ziekte worstelde... zou ik toch maar zeggen. Of een um, um, lijdzaam <lacht> Je onderging. Je kunt het niet laten, hè? Een <lacht> um, lijdzaam onderging. Ja, uh, en ook niet lijdzaam. Nee, okay, uh, u, u, u gelaten is een woord wat u geeft. <lacht> ik liet het gebeuren, want ik had niet veel keus. Nee. Um, <lacht> hoe ervoer u toen dat u, dat u echt ging leven? Door die goedheid dat alles goed is. Hangt niet van mij af, uiteindelijk. Het besef dat u er zelf niets aan kon doen... zorgde ervoor dat u het leven... wat nou, u nog dat, had... Uh, dat, dat is ook mijn punt in dat boekje. Uh, uh, hoe minder we de regie over ons leven hebben... hoe minder controle we overhouden... Uh, hoe dichter bij God we kunnen komen... die er al, tij, al die tijd al is. Ja. Maar door onze, omdat we steeds geneigd zijn om greep op het leven te houden... Uh, zijn we ver van hem vandaan. Dus die, uh, uh, de kwaliteit van je leven... kan merkwaardig genoeg groter worden... als je geconfronteerd wordt met dingen waar je niks meer aan kan doen. Maar hoe, wat... Toen u zelf zo ziek was... wat ging u zelf... Meer appreciëren dan u daarvoor deed? Alles. Alles werd intens, uh, alles werd bijzonder. Uh, Kunt u een voorbeeld geven? Uh, ik zie nog die glimmende ziekenhuisbedden. Uh, prachtig, noemen die. Uh, de, de, de Glimmende de, ziekenhuisbedden, de, zegt u? Ja, ja, alles. Daar komt u van genieten uh, uh, op, alles, alles werd bijzonder. De, de verpleegkundigen, uh, de, de, li, de lichtjes s'nachts. Uh, ik had zo Rotterdam in het ziekenhuis. Zo'n kankerziekenhuis met een grote ramen naar de stad toe. Ik genoot overal van. Heeft u God in uw leven? Iedereen heeft God in zijn leven. Alleen beseft niet iedereen dat. Mensen die niet in hem geloven. Hoe moeten deze mensen zoiets... Beleven. Want u, u komt ze ook tegen in die verpleeghuizen, denk ik? Jawel, jawel, jawel. jawel. Zeker. Het, uh, ja, uh, kijk, in God geloven, dat klinkt al gelijk als een soort programma. Uh, dan is er kennelijk een soort uh, systeem waar je ja en aan op moet zeggen, en dan geloof je in God, en zo is het niet. De werkelijkheid is niet zo. Wij maken de systemen van, religies of levensbeschouwingen. God is God, die is er. En zulke mensen die uh, iets hebben van... nou God, ja, dat zegt mij niks en zo. <coughs> die, die, die vraag ik wel eens van... God, uh, wanneer heb jij eigenlijk je eigen geboorte gepland... Wanneer heb je eigenlijk je grote liefde in je leven gepland? Uh, Pakte je toen je agent en zei... Nou, over twee weken, dinsdagmiddag, kwart over twee... Grote ja, kwart over twee word ik gelukkig... want dan ontmoet ik mijn grote liefde. Nee, de belangrijkste dingen in ons leven worden ons geschonken. Die komen van de andere kant. Daar hebben we geen greep op. En hetzelfde is met schoonheidservaringen. Je kan tien keer naar een concert gaan en weinig beleven... op de elfde keer is het raak. Bingo. Ja. En, en, en, en dan kun je de rest van je leven van nagenieten als je daar nee, aan denkt. Het besef dat je niet alles onder controle hebt... en de mooie dingen al zeker niet in je leven... is nog iets anders dan uh, het besef dat wat er ook gebeurt, het goed is. Omdat God en de eeuwigheid er is. Als je niet in die God gelooft... heb je helemaal niet het gevoel dat alles ten goede gebeurt. Hoe nou, moet je er dan een spirituele uh, kans in zien dat je aftakelt? Ja, dan wordt het lastiger, want je hebt sowieso uh, de woorden niet om het nee. te duiden. En, en, uh, en uh, Kijk, in, in de, de, de kerkdiensten, in de liederen die in de kerk gezongen worden, gaat het voortdurend over dood en opstanding en hoop ja. en geloof en vertrouwen. En als je dat niet uh, hebt, dat merk ik ook wel eens in de begeleiden van zulke mensen, uh, ja, dan heb je, hebben ze ook minder woorden. En uh, dan, dan is het moeilijker om een gesprek te voeren over wezenlijke dingen. En dus ook onmogelijk mm. om die spirituele kans te zien? Nee, want ik zie die altijd. God is er altijd. God... Alleen de vraag is, kan die ander het gaan zien? Nee, dat bedoel ik. En zo hoeft het voor mij niet God te noemen, hoor. maar ook uh, uh, wat heilig is. Of uh, voor mijn part uh, uh, het, het, leven het leven zelf. Uh, ja, ja dat maakt mij niet uit. Zie je? En, en hmm. heeft u gezien of mensen die, die zeg maar, hun hele leven lang al met spiritualiteit of met godsdienst bezig zijn geweest. Um, um, u, u gaf net zelf aan, die, die hebben in elk geval al de woorden. De mensen die dat niet hebben, de mensen die niet spiritueel zijn. niet met God en eeuwigheid bezig zijn. Hmm. lukt het die ook om die gelatenheid. het laten gebeuren, dat loslaten? Ja hoor. om dat voor elkaar te krijgen? Jawel, jawel. alleen noemen ze het niet zo. Uh, die hebben. Die hebben uh, ja, toch, die, die overgave, dat ze het kunnen laten gaan. Wat ze zelf niet meer kunnen. En daar niet zichzelf mee kwellen. Van kijk eens, dit bewijst me weer eens dat ik niks meer voorstel. Nee, maar daar, daar, dat met een glimlach kunnen blijven doen. Uh, dus ik noem dat dan... Oh, uh, uh, uh, God kan dichterbij komen in uw leven. Het geheim van het geluk hè, is God. Uh, maar zij zullen dat geen God noemen, maar dat hoeft ook niet. Nee. En dan nog kunnen ze deelgenoot worden in dat geheim. God heeft vele namen. Wij bieden onze gasten allemaal een klein poëtisch geschenk aan... hier bij Dit is de Zondag. En speciaal voor jou heeft dichter Rien van den Berg dit gedicht geschreven. Dichter bij de Zondag. Twee oude vaders. Ik zag een oude man. Hij leidt de kerk. En hij leidt aan de kerk. Hij gaat ons voor, spiritueel, en hij beseft dat hij daaraan bezwijkt en zoekt de ruimte voor wie na hem komt en treedt terug. Ik zag een oude man terug. Zijn mijter zakte hem steeds schever op het hoofd. Hij was een leider van de kerk. Zijn lijden werd heel pijnlijk zichtbaar. Parkinson. Hij trad niet terug. Ik ben een weerloos mens, wist hij. En zo kon hij zijn voorbeeld achterna. Gestalte nog luister, maar met groot gezag... Een weerloos mens en dus van waarde. Zo spiritueel ging hij ons voor. De tijd nam zijn beslag. Hij werd de aarde toevertrouwd. Een zeiling voor de jongste dag. En jij, Johannes Jacobus Suurmond, oude man... die leeft, geniet en leidt... wanneer gaan oude mensen zingen en welk lied zing jij in het hart van de tijd? Ja, het gedicht van Rien van den Berg voor mijn gast, um, Johannes Jacobus Zuurmond, yeah. uh, zoals hij zei. Dat uh, gedicht is uh, trouwens uh, na te lezen op onze website, eo.nl mm. slash dit is de zondag. Um, en jij, Jacobus -Johannes, of Johannes Jacobus Zuurmond, welk lied zing jij in het hart van de tijd, vraagt Rien van den Berg. Nou, welk lied zing jij? Welk lied ik zing? Ik denk, alles wat ik doe en zeg en schrijf, uh, dat, dat is wat er uit uh, mijn hart komt. En uh, waarin ik hoop dat daarin ook uh, iets resoneert van het hart van de tijd. Dat is voor mij God, hè? Dat is, uh, het is een gedicht van Loetjebert, trouwens. Ja. Alles van waarde is weerloos. Uh, uh, de zeer oude zingt, heet het gedicht, trouwens. Ja, ja, ik citeer nou. het in mijn boekje, Ja, ja. ja. In het hart van de tijd, dat is de eeuwigheid, de olaam, zegt uh, de Bijbel... die in elk mens zijn hart is gelegd. En uh, als dat gaat trillen, dan, uh, dan, dan zing ik graag mee. En dat doe ik uh, uh, door inderdaad te, te, mijn werk te doen en te schrijven. Zingen, dat doet uh, Bertolf ook. En uh, die gaat dat nu doen over Mary.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 Ja, dat was uh, Mary van uh, Bertolf. Op deze mooie zondagmorgen praat ik met Jean-Jacques Suurmond. Hij schreef een boekje over de spiritualiteit van de ouderdom. Want als je zwakker wordt en minder vitaal... juist dan kan de kwaliteit van leven groter worden, stelt hij. En hij stelt ook dat dat ook nog kan gebeuren als je dementeert. Jean-Jacques, uh, in je boek schrijf je over de oude dag van Iris Murdoch... een filosoof en romanschrijver die aan het eind van haar leven dement wordt. En dan zielsgelukkig naar de teletubbies <kwijnt> zitten kijken. En ja. heel veel mensen <kwijnt> die uh, vinden en vonden dat een tragisch beeld. Jij niet. Uh, nee, want ze geniet. Dat kun je heel duidelijk meermalen zien in het documentaire... die over haar gemaakt is. Hè? Maar is zij dan nog... Dat is namelijk het schrikbeeld van mijzelf... Uh. als het gaat om dementie en van veel anderen, denk ik. Ben ik dan ik nog wel? Is zij Iris nog? Ja, maar natuurlijk, hè. Zij is ze toch, die geniet van de teletubbies. Niet iemand anders... Dat is kennelijk een aspect van haar wat niet meer naar voren komt. Maar een ander heel erg kenmerkend aspect is totaal ja. verdwenen: de filosofen. Ja, filosoferen en mooie boeken schrijven, dat kan niet meer. Daarvoor is het uh, dement geworden. Genieten kan ze nog wel. En is dat niet het hoogste in het leven dat we genieten kunnen? In, uh, in de mystieke traditie, de christelijke mystieke traditie ook, is genieten het hoogste. Wat je kunt uh, bereiken. En dat hoeft niet altijd te betekenen dat je... Um, een boek schrijft of leest over Plato. Dat kan. Daar geniet je ook van. Meestal doe je het daarom ook. Hè, dat je schrijft of ja. spreekt of doseert. Zoals Iris Murdoch deed. Uh, maar dat kon ze niet meer. Maar dat deed niets af aan haar vermogen om te genieten. Want ze genoot nu van de teletubbies. Er ja. zullen weinig mensen zijn die dit <hums> het... Die dit trekken, zeg maar. Nou, mijn, mijn, uh, mijn inktbroeder, mijn collega-columnist in Dagblad Trouw, die, uh, die vindt het verschrikkelijk dat die? Iris, uh, Bert Keizer, dat Iris Murdoch uh, kon genieten van de Teletubbies. Nou, dat is wel zo'n ontluistering, vindt hij dan? Die grote Plato-kenner, Iris Murdoch, die zit te kijken naar de Teletubbies. Eh. Uh, maar ja, dan doe je wat je in, in de, de psychotherapie-overdracht heet. Dan, dan plak je een oud plaatje uit het verleden van Iris Murdoch... Als de, de, als de beroemde filosoof en een schrijfster op het heden. Ja, en dat is een recept voor zelfkwelling. En daar ben je ook niet in de werkelijkheid. Want nu, op het moment dat ze keek naar hele Tubby's, op dat moment geniet ze. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Um, we zijn daarmee... Uh, uh, met die mooie laatste woorden over genieten... zo'n beetje aan het einde gekomen van deze editie van Dit is de Zondag. Maar we hebben het gastenboek waarin onze gasten schrijven... hoe hun ideale zondag eruit ziet. Wat heb jij opgeschreven, jean, -Jean? Mijn ideale zondag... Uh, en zoen aan uh, Voor Mij Lief. Uh, het is zonnig en droog. Ik fiets naar een kerkelijke, mooie liturgische viering. Weer thuis kijk ik Buitenhof. Uh, ik lees de bijlagen van de krant. Ik schrijf wat... Ik, uh, we eten lekker. Uh, we kijken samen, mijn lief en ik, naar een goede film op tv. Tegen 11 uur kruipen we in bed. Uh, weer met een zoen. Elke zondag is een zoendag. En is zondag alleen, uh, wordt alleen op zondag gezoend? Nee, nee op elke dag. El, uh. Eigenlijk is elke dag een, een zoendag, op die manier. Uh, maar wel nou hebben uh, uh, de krant lezen. Uh, ja. uh, het, het hoofd is wel weer aan het werk geen televisies ja, kijken? Ja, nee. Of ander, simpel <laughs> ja, genoeg. Ja, ook, ook wel eens, maar op een uh, relaxte manier. Hè. Ik moet niks. Voor mij is zondag niet dat je niks doet, maar dat je niks moet. Dus dat, dat is ook de bedoeling van de zondag. De, de, de dag waarop je uit genade echt leert leven. Hè. Dat is een symbool in de tijd. Eén keer per week kun je alles opzij zetten wat moet. En, en dan, uh, dan uh, de, ja, dan geniet ik. U heeft ons de afgelopen uur uh, geïnspireerd uh, met, uh, uh, over, met uw verhaal... over hoe ouderen nog uh, kunnen genieten. Wie is, uh, als het gaat om dat onderwerp, voor u een groot inspiratiebron? Verschillende ouderen met wie ik werk in het verpleeghuis... die, uh, uh, die, die uh, worden naar mijn idee echt wijs oud. Uh, ze kunnen genieten van kleine dingen... Uh, uh, ze, het zijn ook mensen die uh, door de kinderen graag bezocht worden... en de verzorging is ook uh, dol op ze. ze uh, ja, ik hoop dat ik zo oud mag worden. Nou, dat hoop ik hmm. ook. Jean-Jacques Suurmond, hartelijk dank uh, voor je komst. Als u dit gesprek wilt terugluisteren, ga dan naar onze website... eo.nl slash ditisdezondag. En daar vindt u ook informatie over het boekje van Jean-Jacques Suurmond... Meer geluk dan grijsheid. Straks, na acht uur op deze zender, vroege vogels... Janine, wat gaan jullie doen? We gaan het onder andere hebben over de afschuwelijke olifantenstroperij. Jaarlijks sterven er tienduizenden olifanten voor hun ivoren slachtanden. Olifant-expert Christian van der Hoeven komt hier om daarover te praten. Uh, de vossencamera's die gaan weer online. En een Nederlandse wetenschapper heeft een nieuwe uilensoort ontdekt. Je hoort hem nu. En zometeen alles over die nieuwe uil in Vroege Vogels. Tot zo.